Gemeente, wij luisteren nu samen naar het gebod van de Heere onze God en de samenvatting daarvan die Christus ons heeft gegeven. Daarna zingen wij van Psalm 130, het vierde vers, Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4.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 nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid.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 nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus gemeente heeft deze geboden samengevat. En hij deed dat in de volgende woorden: Gij zult liefhebben de Here uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.